Goedemiddag, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je naar Engeland wil, hoef je niet meer per se in quarantaine. Tot nu toe moest dat wel, maar voor mensen uit de EU die volledig zijn gevaccineerd... worden de regels vanaf volgende week versoepeld. Quarantaine is dan niet meer verplicht. Wel moet je je nog twee keer laten testen. De eerste keer voordat je op reis gaat en daarna nog een keer als je twee dagen in Engeland bent. De nieuwe regels gelden trouwens ook voor mensen uit Amerika. Demissionair minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark zit de komende zes weken thuis vanwege gezondheidsproblemen. Op Twitter zegt ze dat ze veel last heeft van haar nek en op doktersadvies zes weken rust neemt. Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis nemen tijdelijk haar taken over. Weer een streepje op de coronakaart van Team NL in Tokio. De teller stond op zeven gevallen en daar is er weer één bijgekomen. Een van de assistentbondscoaches bij het roeien is positief getest en moet dus naar het quarantainehotel. De hoofdcoach van de roeiers zit daar al. En de dakpannen vliegen nog steeds in het rond in de buurt van Maastricht-Aken Airport. Ondanks verschillende pogingen om de overlast voor buurtbewoners te verkleinen... ...blijven landende vliegtuigen voor schade aan daken zorgen. Ook bij deze mevrouw vlogen deze week de pannen van het dak. We hebben heel veel geluk gehad. We zitten daar heel vaak met een kopje koffie... ...of met onze kinderen wat te drinken of te praten. Tien minuten van tevoren zijn we nog naar achter gelopen. Voor hetzelfde geld hadden wij dus een dakpan bovenop ons hoofd gekregen. Er werden zo'n 100 dakpannen van de schuur geblazen toen er een Boeing 777 landde. De dakpannen raken los door turbulentie van het vliegtuig. Mogelijk worden landingsroutes aangepast. Het weer nog. Regen en onweer trekt vanuit het zuidwesten over het land. Het is 20 tot 23 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en af en toe een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Jouw keuze ZFM. For the cake looking the money Ain't the only thing I chase now She ain't see the stars In the race So then she got in that motherfucker had her face down That my tight That my tight My sweet Go be wifey If she freaky love love a night Blow a money Like Monopoly I'm a dog killer kitty No apologies I know that you Wanna get crazy Crazy Shawty take it slow then chitty chitty Come on baby Be my girl Hey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 Looking like a snack, looking like a whole meal Gucci and Chanel with your red bottom heels Ice drip, like Bonnie Barney, Jack the Mirirani Shadi bad, she my divani, mastani. Light it up from Hollywood, to Mohali. Holly. t the and Arulo, it's a worldwide party hey. I know that you wanna get crazy, crazy Shawty, take it slow, then shit. Hey. Come on, baby, be my jelly, baby, bee. You know what I'ma say Hey, baby, let me see it Jelly, baby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 You like. Young Tessa and Arulao, Hollywood Hollywood duo. I know the things, the things that you like. Tessa, Tessa, Tessa.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 The maar Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn bij het RIVM 3513 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er zo'n 500 minder dan gisteren... waardoor een technische storing zijn de cijfers niet compleet. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen 629 mensen met corona in het ziekenhuis. Reizigers uit de Europese Unie en de Verenigde Staten... die volledig zijn gevaccineerd... hoeven vanaf maandag bij aankomst in Engeland niet meer in quarantaine... Wel moet iedereen voorafgaand aan de reis een coronatest doen en ook twee dagen na aankomst. Als twee mannen samen vader worden, zouden de kosten van de IVF-behandeling van de draagmoeder aftrekbaar moeten zijn van de inkomstenbelasting. Het is discriminerend dat dat nu niet mogelijk is, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Het weer vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht koelt het af naar een graad of 15. En y, y esos ojitos me miran a mí. Zoveel avaricia, con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sabanas. He aprendido fuego a mis cama. Huil que te necesito. Que te, que otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana. Por ser tu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 Zomer van ZFM, ZFM Zandvoort, 106.9 FM. ZFM De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trilt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 Als het gaat Around, and soon you'll feel the very air that I breathe, your mind and soul is all around, I sense you are so near, now golden rays are shining, En zomer hier.